Met als resultaat opvallende nieuwkomers, vertrekkers en mensen die blijven, zegt verslaggever Xanne van der Wilp. We krijgen natuurlijk een bekende premier, we krijgen bekende vicepremiers. bekende aanvoerders dus. Maar ze gaan echt wel een heel nieuw team aanvoeren. Als je kijkt naar de VVD'ers, dan zijn dat bijna allemaal mensen zonder ervaring in een kabinet. En dat is echt anders dan in eerdere kabinetten van Rutte. En die mensen met ervaring in het werkveld zou dan bijvoorbeeld zorgbestuurder Conny Helder zijn die namens de VVD-minister wordt voor langdurige zorg en sport. Jongeren die woonden in de gesloten zorginstelling in Emmeloord... zouden zich volgens de gemeente op straat misdragen... zorgen voor geluidsoverlast en drugsdealen. Gisteren werd al bekend dat de opvang dicht moest. Volgens een inspectie was het pand onveilig, vies en flink verwaarloosd. Jongeren die er woonden zijn overgeplaatst. De Amerikaanse Gezondheidsdienst raadt mensen af om een cruise te boeken. Ook al zijn ze volledig gevaccineerd. Dit omdat het virus op een cruise makkelijk verspreidt. Deze week nog werden twee schepen geweerd op Aruba, Curaçao en Bonaire. Het negatieve advies om is een klap voor de cruise sector. Met die met alleen gevaccineerde passagiers juist weer begon op te krabbelen. En schaatser Kjeld Nuijs heeft toch nog een ticket naar de Olympische Spelen in Peking weten te bemachtigen. Gisteren lukte het niet op het kwalificatietoernooi op de 1000 meter, maar op de 1500 meter was hij vandaag de snelste. Ja, Dit was echt een hele emotionele dag. Gisteren was het heel emotioneel. Ik heb gewoon niet geslapen. Ik zie het aan je ogen ook. Ja man, ik ben echt helemaal kapot. En, um... Eerder op de avond plaatsten Irene Schouten en Sanne in het hof zich voor de 5 kilometer in Peking. En regerend olympisch kampioen Esmee Visser werd negende en mag dus niet meedoen aan de winterspelen. Het weer, het koelt niet echt af, in het noorden nog kans op een buitje. Morgen oudjaarsdag is de bewolkt, af en toe een zonnetje en een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 wie uh, in die Excel volgt, uh, die weet ook dat dit nummer op nummer 1 heeft uh, gestaan. Uh, een aantal weken in die uh, lijst uh, die elke zondag uh, wordt uh, uitgezonden. Tussen 12 en 3 door Cornio Overgeer.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 En dan heb ik het natuurlijk over Oat to the Quiet. See you for who you are.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 Winds and blue, and keep me haunted. I want to feel love that's real. I want to feel love that's real. Be good. The.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 Denk ik uh, aan het uh, systeem waar ik uh, als redacteur voor 3 voor 12 wel eens werk. En ik heb daar ontzettende ruzie soms wel eens mee. Vincent Blue hoorde hiervoor met Keep Me Haunted. We gaan door met één van de aangename bands van het afgelopen jaar in 2021. Light by the Sea en Mr. Wonderman. Ik kom uit Amsterdam, dat uh, is dus weer binnen de provincie Noord-Holland. Notierboot, zo heet dat nummer. Daarvoor hoorde je trouwens Mr. Wonderman van Light by the Sea. We gaan verder, want ook deze dame heeft maar werk uitgebracht. <middels> Dream, but would you notice a million things that's wrong with me? They tell me you're messed up as well. Let's bake toast and pity ourselves. Tell me, tell me if you wanna get high. When we're 80, still feels like we're 25. now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 Seven years that some new newborn...